Foto's. Ja hoort op de radio. Foto's van de Noordpool en de Zuidpool. En de laatste twee kuifleverikken van Nederland. Straks van 8 tot 10. Volgende volgende. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 7 uur, Dick haak met het NOS-journaal. De moslimbroederschap gaat toch het gesprek aan... met de regering van president Mubarak. De grootste oppositiebeweging van Egypte zegt te willen peilen... in hoeverre de regering tegemoet wil komen aan de eisen van de demonstranten. De moslimbroederschap blijft bij de eis dat Mubarak moet vertrekken... en ook moet er een onderzoek komen naar het geweld tegen demonstranten. Later vandaag is er een gesprek met vicepresident Suleiman... waarbij ook andere oppositiepartijen en intellectuelen aanwezig zijn. Na verleid wordt er achter de schermen gesproken... over de invulling van een overgangsperiode. Suleiman zou dan presidentiële bevoegdheden krijgen tot aan de verkiezingen. Welke rol de Verenigde Staten spelen is onduidelijk. Gisteren ontstond verwarring over het standpunt van Washington... ten aanzien van Egypte. VS-gezant Wisner zei dat Mubarak voorlopig moet aanblijven... om leiding te geven aan de machtswisseling. Enkele uren na zijn opmerkingen haastte het ministerie van Buitenlandse Zaken... zich om te zeggen dat Wisner op persoonlijke titel had gesproken... De oproep van Wissner lijkt in te gaan tegen de lijn die president Obama vrijdag verwoordde. Obama zei toen dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen... en dat Mubarak de juiste beslissing moet nemen. Voor vandaag is opnieuw een groot protest gepland op het Taglierplein in Cairo. De betogers hebben de dertiende protestdag uitgeroepen tot Dag van de Martelaren... als eerbetoon aan de demonstranten die de afgelopen tijd zijn omgekomen.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 Gisteren moest de luchthaven een paar banen sluiten... vanwege de harde windstoten en dat leidde tot veel vertragingen. De verwachting is dat de wind in de loop van de dag wat afneemt... maar vanavond kan het weer harder gaan waaien.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 in werd eind vorig jaar ontdekt. Nasdaq brengt het nu pas naar buiten na een bericht in de Wall Street Journal. Van de hackers ontbreekt nog ieder spoor. Bij nieuwe overstromingen in Sri Lanka zijn 13 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. In sommige steden staat het water zo hoog... dat de Sri Lankanen met bordjes door de straten varen. De regering heeft helikopters ingezet om mensen te evacueren. Vorige maand waren er ook al grote overstromingen in Sri Lanka. Tientallen mensen verdronken toen...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 PSV heeft gisteravond de verrassende nederlaag geleden tegen ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 0-1. Wesley Verhoek scoorde in de blessuretijd. Als nummer 2 Twente vandaag wint bij FC Utrecht, neemt het de koppositie over. Door de winst staat ADO Den Haag nu op de vijfde plaats. Excelsior won thuis met 2-1 van AZ. VVV versloeg in Venlo NAC met 3-0. En Heerenveen NEC eindigde in 0-0. Het weer dan nog vanochtend en vanmiddag staat er opnieuw een stevige wind. In het noordwestelijk kustgebied hard tot stormachtig. Daarbij zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Het is vrij zacht met gemiddeld 10 graden. In het noordoosten valt wat lichte regen. Morgen iets meer ruimte voor de zon. Daarna iets frisser met maxima rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen, fijn dat u weer luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag een uur lang ontbijt met een inspirerende gast. En onze gast van vanochtend bracht afgelopen vrijdag een boek uit met de titel Ik heb kanker en een goed, gelukkig en gezond leven. Hoe kan je zoiets zeggen, denkt u? Ik zelf was ook verbaasd over deze opmerkelijke uitspraak. Peter Kapitein, de schrijver van dit boek. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Hoe kan je dat nou zeggen? Ik heb kanker, en leef, een goed, gelukkig en gezond leven. Ja, dat, dat, dat is inderdaad een, uh, een uitleg waard. Ja. Uh, de, ik heb kanker is in feite een feitelijke constatering. Sinds 2005 leef ik met kanker. Um, lymfeklierkanker, ik heb een ongenezelijke variant van uh, de, deze lymfeklierkanker... Um, en ik heb mij eigenlijk al heel erg snel voorgenomen om, als het dan ongeneeslijk is, om er heel lang mee te gaan leven. Uh, en als je er heel lang mee leeft, moet je zorgen voor een goede kwaliteit van leven. En in de afgelopen jaren heb ik dat als het, ja, ver verwoord als goed, gelukkig en gezond leven met kanker. Uh, dus vandaar de titel Ik heb kanker, feitelijke constatering. En leef een goed, gelukkig en gezond leven als opdracht aan mijzelf om er om er echt zoveel mogelijk van te maken en, en echt, eigenlijk een geweldig leven te leiden. Ja. Nou, we gaan het er vanochtend over hebben. En ook over je streven om van kanker een chronische aandoening te maken... in plaats van een dodelijke ziekte. En ook gaan we praten over de jaarlijks terugkerende wielertocht... op de Franse berg de Alpe d'Huez, opgezet om geld in te zamelen. En ook nog, Peter Kapitein, hoe jij wereldwijd artsen, wetenschappers... en bedrijven bij elkaar brengt om baanbrekend onderzoek op te zetten... Maar uh, we willen je toch eerst uh, nog iets beter leren kennen. En dat doen we traditiegetrouw in dit programma met een jukebox. Er komen wat vragen op je af. En uh, of je gewoon even kort wil antwoorden. Daar ja, gaan we. Doe ik. Ja. Leeftijd: 50 jaar. Wie is uw held? Oh jee, mijn held, uh, Lance Armstrong. De grootste ambitie: van kanker een chronische ziekte te maken. Wat ontroert u? Mijn zoon Milo en mijn andere zoon Jaron. Eerste zin in uw biografie. Ik leef een geweldig leven en het is het iedere dag waard. Ik heb nog even nagekeken. Net. Dat zag je. Ik zat te bladeren. Ja. Ja, je hebt... Nou, ik zit even te bladeren in je boek. Want hier staat hoofdstuk 1, 2 juni 2047. Dat is de streefdatum. Dan word ik 87. Ja. Dat is de eerste, eigenlijk de eerste zin uit je, uit je, uit je, uit je boek? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, 2 juni 2047, wat is dat voor gekke datum? Duurt nog heel lang. Ja, dat is de, de, dat, de 2 juni is mijn verjaardag 2047. Dan word ik 87. En ik heb mijzelf al heel lang geleden, in 1982... voorgenomen om 87 te worden. En dat, dat is een symbolische leeftijd, omdat mijn grootvader... Um, die, die leeftijd heeft, uh, heeft bereikt. Um, en, uh, en ik dacht van... dat is eigenlijk wel een hele mooie leeftijd. Dat ga ik ook doen. Dus ja. dat, vandaar 87. En op 2 juni 2047 word ik 87. Uh, wat ontroert u? Je, je twee kinderen zeg je? Hebt twee zoons? Ja. ja. ja. Vertel. Ja. Gelukkig is het een cliché... Als, als mensen zeggen van... mijn kinderen zijn, zijn het mooiste wat ik heb... Uh, Waarom ik nu met nadruk zo zeg is omdat ik dat eigenlijk ook mijn hele leven lang al gezegd heb. Of mijn hele leven natuurlijk niet sinds mijn oudste zoon 14 is geboren. Alleen sinds ik ziek ben is het ook nog eens zo. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat heel veel mensen zeggen... mijn kinderen zijn het belangrijkste in mijn leven. En ik denk ook dat ze dat echt menen hoor. Uh, alleen uh, heel veel mensen, waaronder ook ik, totdat ik ziek werd... handelen er lang niet altijd naar. Uh, als ik een voorbeeld mag geven, uh, je, je, je krijgt van je werk te horen, morgenochtend om negen uur is er een belangrijke vergadering. Dan moet je bij zijn. Dan was ik altijd vrij snel over, te overtuigen om daar ook te zijn om negen uur. Maar dat betekende wel dat ik tegen mijn vrouw moest uh, zeggen: van, breng jij de kinderen naar school of naar de crash in het begin. En eigenlijk zeg je dan van ja, mijn werk is belangrijker dan mijn kinderen. En het is natuurlijk flauw om te zeggen als dat één of twee keer per jaar gebeurt, dat, dat het niet kan. Dat is altijd mogelijk. Maar ik merkte dat ik dat toch wel best vaak deed. En oh. ziens ik ziek ben niet meer. Maar kan je dan te laat komen op je werk? Op het werk wacht maar even. En die vergadering die, die, die dus die ook? Die mensen wachten wel even. Nou, die mensen die gaan dan ik ben maar... Even om... mijn kinderen naar school brengen. Ja, ja dat is, dat is het, het, het aardige van... Dat klinkt misschien heel raar en misschien wel een beetje tegenstrijdig. Maar het aardige van, de, van een ernstige ziekte is... Dat je prioriteitenlijstje heel anders wordt samengesteld. En dat je ineens dingen bovenaan hebt staan... Die ook echt bovenaan behoren te staan. Dus vroeger zei ik dat mijn kinderen het belangrijkste waren in mijn leven. En nu zijn ze het ook. Ja. Je grootste held is uh, Lens Armstrong. Ja, ik vind het bewonderenswaardig wat hij uh, presteert. En natuurlijk op sportgebied, dat is fantastisch. Ja. Dat, is, dat, dat, dat, dat, dat, zal, dat zal zelfs een proces hem niet afnemen, denk ik. Want ook maar, hij had uh, te kampen met uh, ziektekanker. Maar dat is denk ik het mooiste wat hij, uh, wat hij tot stand brengt. Ja, dat, hij, uh, dat hij zich uh, dwars door zijn ziekte heen... Uh, naar de Tour de France-Segers heeft gevochten... Dus, Laten zien dat je verschrikkelijk veel kan na je ziekte. Um, maar wat hij daarna gedaan heeft, is eigenlijk nog, nog een, een, een stap mooier. Dat hij, uh, dat hij nog een keer terug is gekomen en met zijn enorme ego er toch voor is gegaan. Um, en de laatste keer werd hij geloof ik 39ste of 89ste, weet ik ook niet eens meer. Maar hij wilde per se kanker weer op het uh, in, de be, in de belangstelling mm. zetten als aandacht, om er aandacht aan te geven... zodat we er steeds weer op terugkeren, steeds weer acties ontketenen. En daar heeft hij uh, zijn eigen ego, denk ik, op een hele mooie manier... even aan de kant gezet. Mm. Dat maakte hem voor mij nog wel het grootste. Ja. Maar goed, er zijn raakvlakken tussen jullie... Met, de, met die hele positieve instelling om de ziekte te lijf te gaan... Ja, ja, maar ik denk dat het grootste overeenkomst is wel, denk ik, de vechtersmentaliteit. Ja. Ik weet niet of hij heel erg positief is, um, maar, dat, maar, maar dat, de vechtersmentaliteit ja. die, die, die, die, die deel ik zeker met hem. Afgelopen vrijdag is dat boek van je uh, gepresenteerd: Ik heb kanker, een leven goed, gelukkig en gezond leven. Het is uh, overhandigd aan je vader. Ja. Hoe ging dat? Ja, de, de, de overhandiging uh, vond plaats in het, uh, in het AMC Amsterdam. Um, uh, alleen bleek toch een week voor de overhandiging dat, uh, dat mijn vader eigenlijk fysiek niet meer in staat uh, was om daar, daar aanwezig te zijn is hij ziek? mijn vader heeft prostaatkanker en dat gaat, uh, het gaat niet goed met hem uh, maar ja, mijn uh, twee-eigen eenlingbroertje Koen van Veenendaal... Uh, die zei tegen me, ja, hij gaat natuurlijk wel het eerste exemplaar krijgen. Ik zei, ja, dat moeten we toch organiseren. Hij zei, nou weet je wat, dan gaan we toch gewoon naar je vader toe. En dan uh, geven we het hem ochtends. De overhandiging was middags om één uur officieel in het AMC. En hij zei, dan gaan we gewoon ochtends om tien, elf uur naar hem toe en geven we het hem. Dus mijn vader heeft het eerste exemplaar gekregen, alleen bij hem thuis. Heeft hij al gereageerd op de inhoud? Ja, zeer ontroerd. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar kan, kan hij er wat mee? Omdat hij zo uh, nu moet, uh, de, de zwakte moet constateren in zijn leven door zijn ja. ziekte. Ja, het ontroert hem, uh, uh, omdat hij to, toen ik ziek werd in 2005 uh, mankeerde hij niets. Of in ieder geval was er niks, uh, niks aan de hand met hem. Um, en vanaf dat moment heeft hij moeten leven met de gedachte dat hij misschien zijn kind wel zou moeten begraven. Um, nou, dat is allemaal uh, hartstikke goed afgelopen en uh, het gaat hartstikke goed met me. Um, uh, dus, dus hij wordt, wordt, wordt, wordt uh, vervuld met gedachten die heen en weer vliegen. Van, van natuurlijk trots. Als het over jou ja. gaat. Maar, maar die titel van je boek, Ik leef een goed, gelukkig en gezond leven, dat, dat gaat nu niet voor hem op zijn. Nee, nee, nee, nee. de kwaliteit van zijn leven is op dit moment ah. niet, uh, niet wat het moet zijn. En, en toch moet hij dat boek lezen van je? Ja, ja omdat ik vind. Is dat kijk, niet pijnlijk? Uh, voor hem. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, in eerste instantie is dat voor mensen misschien wel eens, wel eens misschien niet zozeer pijnlijk, wel confronterend. En toch als je nog een half jaar of een jaar... of sommige mensen hebben twee, drie jaar te leven met kanker... is het het waard om het leven goed, gelukkig en gezond te maken. Toen we 30, 40 jaar geleden um, um, naar kanker keken... gingen mensen vaak in een twee, drie maanden, vier maanden gingen ze dood. Dan ben je niet bezig met de kwaliteit van leven. Dan ben je bezig met afscheid nemen. Um, maar gelukkig genezen we nu steeds meer mensen van kanker... In Nederland al 55 procent. En er gaan steeds meer mensen met kanker een aantal jaren leven. Steeds langer leven. Um, en als je een jaar te leven hebt... dan is het het waard om dat jaar mooi te maken. Prachtig te maken. Omdat we qua pijn gelukkig in staat zijn... om dat tot het allerlaatste moment uit te stellen... dat het echt niet meer dagelijk is. En dan hebben mensen natuurlijk met... Andere mensen te maken, daar moeten ze mee leven of daar moeten ze, daar leven ze mee. Uh, mijn vader leeft met zijn vrouw, mijn vader leeft met zijn zoon, mijn vrouw leeft met zijn vrienden, vriendinnen. Uh, en dat geldt voor heel veel mensen die nog maar kort te leven hebben. Die moeten leven met een heleboel mensen en dat leven moet prachtig zijn. Je opdracht is eigenlijk, dat schrijf ik ook in mijn boek: zorg ervoor dat als je er op een bepaald moment niet meer bent, je dierbaren met een grote glimlach op je gezicht aan je terugdenken. En natuurlijk als mensen nog maar kort geleden zijn overleden... dan lach je dwars door de tranen heen. Maar je lacht wel. Ik heb in de afgelopen jaren mensen moeten, moeten, moeten laten gaan. Die zijn gestorven. En ik heb ze steeds beloofd. Iedere keer als ik aan jou terugdenk... dan denk ik met een grote lach op mijn gezicht aan jou terug. Do you know want? McLachlan is een Canadese zangeres die sinds haar debuutalbum in 1988 Touch in, of Touch heette het album, meer dan 25 miljoen albums heeft verkocht. En dit oh. nummer heette World on Fire. In dit is de zondag. Vanochtend Peter Kapitein, boekbeeld van de bekende wielertocht Alp Du Zes, zo heet dat. Uh, ieder jaar wordt er geld ingezameld voor kankeronderzoek. En afgelopen vrijdag kwam zijn boek uit, Ik heb kanker en ik leef een goed, gelukkig en gezond leven. Hoe is het nu, Peter, met je gezondheid? Uh, uitstekend. Uitstekend, ja. Ik, uh, uh, ik, ik leef met kanker, uh, zo, zo noem ik dat. En dat eigenlijk wat ik daarmee bedoel te zeggen... is dat ik, als je, als je mij helemaal zou onderzoeken... en je kijkt naar mijn lymfe en dat doe je op een hele technische manier, op, op DNA-niveau... dan vind je eigenlijk nog steeds de, de, de afwijking daarin terug. Hm. De tumor daarin terug. Dus je zou nooit kunnen zeggen, ik ben genezen? Nee. Nee, dat kan ik. Euh, ja, zeg nooit, nooit. Je weet niet hoe de wetenschap zich ontwikkelt. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal ik dat nooit kunnen zeggen. En eigenlijk, dat klinkt misschien heel raar, maar eigenlijk hoeft dat ook niet. Euh, zolang je kwaliteit van leven maar goed is en zolang dat leven maar heel erg lang duurt. En nou ja, ik leef met kanker. Euh, en euh, dus je zou kunnen zeggen: de kanker is in controle. En het leuke of eigenlijk het mooie is dat de kanker in controle is geraakt door um, uh, door een beemergtransplantatie, stamceltransplantatie die ik in 2008 heb ondergaan. Chemos bleek in 2005, 6 en 7 uh, nou, niet, niet goed genoeg te werken. Het kwam steeds weer terug. En in 2008 heb ik een stamceltransplantatie ondergaan. Ik heb de stamcellen van een ander mens gekregen, van een donor. En um, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die stamcellen de tumor, de kanker die in mijn lichaam zit... goed onder controle houden. Hm. Dus ik heb, ik, heb, ik heb kanker zonder de ziekteverschijnsel. Zo ja. zou je het ook kunnen zeggen. Als we even teruggaan in de tijd. Je hebt het over lymfvlierkanker. Uh, uh, ja. uh, 2005 is het ontdekt. Ja. Dat moment... Ga je dat even terughalen? Hoe, ja, hoe ging dat? Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Ik heb in, uh, op 6 januari 2005, donderdagochtend, bloed afgegeven... om te laten controleren op cholesterol. Want je had klachten? Ik had helemaal geen klachten. Ja, de enige klacht die ik had was omdat mijn vader... iedere keer aan mijn kop zat te zeuren dat ik me moest laten controleren. Mijn vader heeft uh, zelf hartklachten gehad. Mijn vader die is, uh, is uh, broers verloren aan een hartziekte. En eigenlijk om daarvan af te zijn, want ik geloofde helemaal niet... dat dat hoog zou zijn, heb ik mijn bloed maar laten controleren. Nou, dan krijg je van de, van de, van de mevrouw te worden die dat dan afneemt dat bloed van bellen over een, een weekje huisarts voor de uitslag. Dus dat was op donderdag. En ik hoefde niet te bellen met mijn huisarts en die belde mij de volgende dag. Uh, s middags om vijf uur, vrijdagmiddag vijf uur. Um, dat, dat er een verontrustend hoge leukocytenwaarde in mijn bloed zat. Nou, ik kan u bijna colleges geven over ja. bloed. Ik snapte toen helemaal niets van. Maar meteen denk je aan leukemie. Ik had mm. ook weinig tot geen verstand van kanker. Maar je denkt meteen aan leukemie. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat zou wel kunnen, maar dat weten we niet alleen. Het, het kan wel eens zeer verontrustend. En daarom willen we niet wachten tot maandag. En ik zat dus een half uur, drie kwartier later in het Slotervaart in Amsterdam voor een controle. En de volgende ochtend, zaterdagochtend, 9 uur... voor een hercontrole. En om half twaalf, uh, zaterdagochtend, uh, 8 januari... wandelde ik het uh, AMC binnen. En, en je, de volgende... wereld, je wereld stortte in? Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat hoor je eigenlijk iedereen zeggen. En dat is dus ook zo. Ja. Je, je, je, van een kerngezonde man, dat dacht ik... Uh, ik liep honderd kilometer per week hard... Um, word je ineens patiënt van van het een op het andere moment. En dat... welk perspectief zag je op dat moment voor je? Ja, dat, dat, die perspectieven die zijn, die worden dan ja, per seconde veranderd... Dat en, en dat je, je, je emoties vliegen heen en weer van vrees, hoop, doodsangst. Uh, het is onbeschrijfelijk hoeveel emoties je binnen een paar seconden... door je hoofd en door je lichaam heen kunt voelen gaan. Dus ja. Ja, totale wanhoop, uh, ontkenning, schaamte, verdriet angst, alles. Dat, uh, en dan moet je jezelf uh, er weer uitzien te krijgen... met hulp van heel veel anderen. En hoe lang duurde dat? Dat je een soort knop kon omzetten... Want nou ja, dat boek van jou dat staat vol van de positiviteit. Ja. Dus er is wat gebeurd op een gegeven moment. Ja, wat, wat gebeurd is, is dat ik op zondagochtend eigenlijk al dus binnen 24 uur in het weekend de diagnose lymfeklierkanker kreeg. Nou, daar heb je 30 varianten van. En toen zei mijn arts Carla Hollak van Ja, ik wil graag dat je morgen dan weer terugkomt. Want dan gaan we de precieze variant bepalen. Nou, dan kom je op maandagochtend in het AMC terug. En dan, dan krijg je allerlei onderzoeken. scans, eh, biopt van een stukje weefsel wordt uit een lymf gehaald. Um, dus ik had mijn telefoon keurig netjes uitgezet. En smiddels om vijf uur was alles klaar. Ik zet mijn telefoon weer aan. En uh, dan, dan lopen de e-mails, de sms'jes, de voicemails binnen. En ik zie mijzelf nog met mijn telefoon in mijn hand daarna kijken. En denken, wat ga ik nu doen? Ga ik dit nu allemaal beantwoorden? Of bemoei ik me er maar eventjes niet mee. En toen heb ik besloten van nee, ik ga het gewoon allemaal beantwoorden. Al deze mensen die, die willen weten hoe het met me gaat, die zijn bezorgd. En, en dat was zo'n geweldige ervaring. Ik, heb, ik denk dat ik van vijf uur half zes, uh, middags tot s avonds, tien, half elf... Twee batterijen, er doorheen heb, uh, heb gejaagd met mijn telefoon. En ik heb alles weer beantwoord. In de maar video. wat was je boodschap aan die mensen? Nou, eigenlijk was, hadden die mensen een boodschap aan mij. Ja. Dat, was dat, dat, dat, dat, dat ik uh, deze ziekte gewoon ging overwinnen. En toen dacht ik van ja, dat is, ook eigenlijk al, dat is ook eigenlijk zo. En dat is het moment dat je die knop blijkbaar hebt omgezet. Ja, en toen dacht ik van ja, als het dan niet, hè, om even weer terug te komen op mijn 87 jaar die ik ga bereiken. Ja, ja als het dan niet zonder kanker kan, dan maar met. En dat, dat, dat, maar, maar we gaan er wel voor om dat leven geweldig te maken. Nu ben jij een sportman in hart en nieren. Ja. De cover van, de, van het boek heeft ook een prachtige foto van jou op de fiets... op de Alpe d'Huez. Ja. Um, maar niet iedere kankerpatiënt uh, zal zo sterk zijn zoals jij bent. Ook fysiek. Dat ja, klopt, klopt. En... en, en, en... Is het dan wel eerlijk om te vergelijken? Uh, uh, nou, omdat niet... er zoveel patiënten zoveel minder kracht hebben dan jij op dit moment hebt. Ja, Niet iedere kankerpatiënt moet zes keer de al te best op fietsen. Dat raad ik ze zeker niet aan. Hey, waar het om gaat, is uh, uh, zorg ervoor dat je altijd de dingen blijft doen die je hebt gedaan... Uh, pas dat aan aan je mogelijkheden van dat moment. Stel, je bent gewend uh, om te wandelen iedere ochtend. Ja, moet je vooral blijven doen. En het... als je iedere ochtend tien kilometer wandelt... dan zul je merken dat dat uh, niet meer gaat. Maar twee kilometer of drie kilometer wel. Maar er komt een keer een punt dat ook die ene kilometer misschien niet eens meer kan. Dat er niks anders rest dan gewoon thuis te zitten, of niet? Dat moet je zien te voorkomen. Dan heb je het echt over de laatste levensfase. Maar tijdens je kankerbehandelingen blijf je heel veel kunnen... Op maat, jouw situatie, jouw achtergrond, jouw behandeling. En daar kunnen we heel veel aan doen. Dat gebeurt nu ook al in Nederland. Um, maar we moeten mensen in beweging houden. Want dat weten we inmiddels al voor 100% zeker. Ja. Als je in je bed gaat liggen... en dan ga je zo ontzettend achteruit in conditie en spierkracht... dat je alleen maar vermoeider wordt. En dus dat, dat is iets, iets in iets je hoofd, iets geestelijks? Nou, je, je, je geest moet je als het ware een soort uh, uh, schop onder je kont geven... en zeggen van, en we gaan vanochtend wel even... die anderhalve kilometer naar de kiosk lopen om een krantje te halen. En toch zeg ik, dat klinkt heel... Positief, ja. maar misschien te makkelijk, om dat zo te zeggen. Nou, er is een groep mensen die dat van nature kan. Daar behoor ik zeker natuurlijk bij. Um, er zal ook best een groep zijn die het nooit zal kunnen. Maar die is klein, daar ben ik van overtuigd. En er is een hele grote groep, die kunnen we met soms wat beperktere hulp, soms uitgebreidere hulp, ongelooflijk helpen. En dat is ook precies wat we moeten doen. Die mensen moeten geholpen worden. Goed. Peter Kapitein, over je boek gaan we het zometeen nog uitgebreid hebben. En over je tochten naar de Alp Du West. En hoe je met wetenschappers in gesprek bent om ja, van de ziekte een chronische ziekte te maken in plaats van een dodelijke ziekte. Het is inmiddels half acht geworden en dat betekent Dik te hark met het nieuws: Radio 1, het NOS-journaal.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 En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Beer Online. Het is bewolkt en vrijwel overal droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig in het binnenland tot hard windkracht 7 in de kustgebieden. In het hele land komen er windstoten voor van 50 tot 75 km per uur. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordwesten en 11 graden in het zuidoosten van het land. Dit verandert vandaag nauwelijks. De wind neemt vanmiddag weer wat toe in kracht en wordt langs de kust stormachtig, windkracht 8. Ook nemen de windstoten toe tot 80 km per uur, vooral in het noorden en noordwesten van het land. Vanavond blijft het hard waaien, maar vannacht neemt de wind wel weer iets af. Het blijft bewolkt en het wordt niet kouder dan een graad of 6. Morgen is het wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land de beste zonkansen. Het wordt 9 graden en er staat nog altijd een krachtige wind uit het zuidwesten. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf dinsdag is het een paar dagen vrij rustig met af en toe zon en niet al te veel wind. Overdag wordt het een graad of acht en in de nachten koelt het af tot dichtbij het vriespunt. U luistert naar Dit is de Zondag met Jeroen Snel. Goedemorgen, als u net inschakelt, welkom terug. Uh, als u al luisterde, onze gast is vanochtend Peter, kapitein 50 jaar en schrijver van het vrijdag verschenen boek Ik heb kanker en ik leef een goed, gelukkig en gezond leven. Peter, voor de mensen die, uh, die net inschakelen, nog even kort: hoe, hoe kon je nou zo'n titel verzinnen en zo'n boek schrijven wat zo positief is als je leven zo eindig blijkt te zijn? Ja, op het moment dat je getroffen wordt door zo'n ziekte heb je, heb je te maken met een, een levensduur van nog maar een aantal jaren of vele jaren. Um, en ik heb eigenlijk besloten om het leven wat ik ga leiden met kanker, um, omdat mijn vorm ongeneeslijk is, een uh, gewoon goede kwaliteit te maken moet gaan krijgen, Nou, daar moet ik een heleboel dingen voor doen. Dat is niet makkelijk, maar het is het wel ontzettend waard. Dus vandaar dat ik leef met kanker. Dat is eigenlijk een feitelijke constatering. Um, en dat doe ik ook met een goede kwaliteit van leven. En daar heb ik dan een mooie alliteratie voor bedacht. Goed, ja. gelukkig en gezond. Je zei het net al voor half acht. Uh, het is heel belangrijk hoe je positief blijft in je geest. Hè? Dat je dingen ja. uh, positief toch blijft zien. En je toezet om de dingen te doen die je gewend was te doen. Ja. Uh, dat zeg je ook een beetje als sportman. Uh, en zodoende zit je nog vaak op de fiets. En zat je vaak op de fiets toen het veel slechter met je ging. Uh, dit is een andere sportman. En daar wil ik even een fragment van laten horen. Uh, Maarten van der Weijden, de zwemmer. Die heeft ook kanker gehad. Hij heeft ja. er een boek ook over geschreven. En hij, uh, hij denkt er toch wel iets anders over. Uh, zo uh, zat hij onlangs bij De Wereld Draai Door. En toen zei hij het volgende. Ik ben heel vaak verleid, uh, vooral door media... van het vertellen van het veel mooiere verhaal. Want welk, welk verhaal is mooier als je zegt... Goh, ik heb Olympisch Goud gewonnen en ik heb ook de kanker overwonnen. Uh, en ik ben daar vaak toe, toe verleid. En er staan ook in het boek verhalen over medepatiënten als Rob en Bob. Ja. En die zag ik ontzettend positief denken en die zag ik vechten. Die maakten een gymzaaltje voor zichzelf. En als er iemand aan, aan, het, aan, aan het beeld van Armstrong voldede... Dan, dan waren zij dat. En zij haalden het, het niet... En ik heb het altijd als iets vreselijks uh, gezien. Als ik dan toch het verhaal van overwinnen ga, ga uh, ophouden. Omdat ik vind, als je zegt dat je het zelf in de hand hebt, als je als patiënt, als, als je zegt: goh, uh, het overleven van kanker heb je zelf in de hand. En dat, dat, dat kun je zelf presteren. Dan zeg je ook dat de mensen die het niet halen niet hard genoeg uh, gevochten hebben. Mm -hmm. En dan maak je uh, die patiënten verantwoordelijk voor hun eigen dood. En dat vind ik zoiets vreselijks. Ja, Maarten van der Weijden was zat in de wereldrijd door. Wat denk je als je dit hoort? Ja, ik, ik, ik, ken, ik ken het standpunt van Maarten. En ik denk dat we voor een groot gedeelte wel overeenkomen. Ik deel alleen niet zijn conclusie. Dat je uh, zelf dan verantwoordelijk bent voor je dood als je uh, gevochten hebt. En dat, er dan, dat je niet hard gevochten genoeg zou hebben. Um, kijk, een van de hoofdstukken in mijn boek is... vechten moet je leren. Um, en het woord moet is daarin heel belangrijk. Dat moet je leren. Uh, waarom? Omdat je. Uh, kijk, dat mensen een betere kwaliteit van leven hebben. door een positieve instelling en door een vechtende mentaliteit. dat is niet iets wat ter discussie staat. Dat blijkt. Dat is uit, uit verschillende onderzoeken ook gebleken. Uh, maar verreweg de belangrijkste reden waarom je het moet leren. is dat je met andere mensen leeft. Ik leef met mijn vrouw. Ik leef met mijn twee kinderen. Ik leef met mijn vader en met mijn moeder. En als die jarenlang. Met iemand moeten leven die uh, achterover leunt, die pessimistisch is, die verdrietig is, uh, gaan ze dat niet volhouden. Dan zul je merken dat die steeds meer afstand gaan, uh, gaan nemen. Uh, dus er zijn verschillende redenen waarom je moet leren vechten. Hm. En sommige mensen, daar behoor ik zeker toe, die kunnen dat van nature. Sommige mensen zullen het misschien helemaal nooit leren, maar de grootste groep die kunnen het leren. En die patiënt. Heeft ook die verantwoordelijkheid voor de mensen met wie die patiënt leeft. En als je dan als patiënt toch zo je beperkingen voelt en je zwakte de, ja. door de ziekte, kanker, dat wil je toch op, op een gegeven moment toch ook ventileren en zeggen aan je partner. Maar Een hele goede vriend van mij, die man die zit sinds 2003 in een rolstoel, die verwoordt dat heel mooi, heel krachtig. Die zegt: Peter, je mag best af en toe verdrietig zijn, maar niet te lang. Op een gegeven moment moet je je ook weer daar overheen zetten. En ik heb heel veel mensen gesproken die er nu niet meer zijn. Ik heb er zes beschreven in mijn boek. En die mensen die hebben mij allemaal aangekeken vlak voordat ze gingen sterven. En al die mensen die praten over opgeven is geen optie. Ik mag nooit opgeven. Ik zal nooit opgeven. En mijn prachtige vriend Herman, die zei de dag voordat hij ging inslapen als het leven op is, dan geef je niet op. Dus opgeven is geen optie. Heeft helemaal niets te maken met wel of niet vechten. Waar het om gaat is dat je iedere dag van je leven maakt... wat je ervan kan maken. Met misschien de beperkingen die je op dat moment hebt. En die worden naarmate de dood dichterbij komt steeds groter. Maar je hebt wel een verplichting naar jezelf en naar je dierbaren... om daar zoveel mogelijk van te maken. Dus zoals Maarten van der Weijden zegt... van uh... Ja, je geeft mensen het gevoel dat ze te weinig hebben gevochten... als ze dan toch, toch doodgaan. Ja, die conclusie deel ik natuurlijk niet met Maarten. Nee, nee. Maar ik denk ook niet... Kijk, Je kunt het heel scherp gaan zeggen van... als je dit zegt, dan is dat de consequentie. Ik denk dat het helemaal niet zo zwart wit ligt. Mensen die, die, die, die, ik zie bijna alleen maar mensen die knokken... want die willen blijven leven. Mensen willen vooral blijven samenleven. Hè? Als je kijkt naar waarom mensen nou willen blijven leven... want die essentiële vraag... die stel ik ook gewoon aan mensen die ziek zijn. Heel bazaal. Waarom leef jij... Je krijgt vaak eerst een wat, wat, wat ontwijkend antwoord. Maar als je een poos met mensen zit te praten... en soms krijg je dan eerst via een andere onderwerp... kom je er weer op terug, blijkt het altijd over samenleven te gaan. Nooit angst gehad zelf voor de dood? Want je bent zo bezig met het leven voor de dood. Ja, ja ik heb voortdurend... Nou, voortdurend angst voor de dood is niet waar. Maar ik ben wel bang om dood te gaan. Ja? Ja, ik ben, en waarom? Ja eigenlijk heel, heel, ja, heel bazaal. Ik had het net over samenleven. Dat is, voor mij, dat is voor mij de essentie van leven, samenleven. Ja, ik wil samenleven met mijn twee zoons. Ik wil samenleven met mijn vrouw, met mijn vrienden, vriendinnen... met mijn vader en moeder, en zo lang mogelijk. En natuurlijk, dan ga je daar... Ja, laten we het maar gewoon bang noemen dan. Eh, bang voor worden om dat niet mee te maken. Eh, hm. Ik denk ik vooral het gevoel niet mee te kunnen maken... dat mijn zoons schitterende vrouwen gaan ontmoeten. Dus dat is je, je angst en je verdriet als je, de, ja. als je denkt over sterven. Ja ja. ja, ja. Je bent niet religieus dat je nog denkt van... Er is nog een toekomst na dit leven, een toekomst nee, na de dood. Nee, ik, ik, ben, ik benader het leven al, al heel lang. In de zeventige jaren heb ik daar ontzettend lang over, over nagedacht. Er heel veel over gesproken. Ik benader het leven vanuit een atheïstische overtuiging. Dus, je ja, gelooft niet in God? Ik, nee, ik geloof niet in, in God. Ik, ik, geloof in, uh, uh, ik geloof in de mens en ik geloof in het leven voor de dood. Hm. We moeten het hier maken. Toch staan er in je boeken best wel een soort spirituele teksten... Uh, we were born to manifest the glory of spirit with is, within us. Dus we zijn geboren om de, de, de kracht in ons uh, naar buiten te brengen. en ja. Om het anderen te laten zien. Uh, Christenen zeggen dan van ja, dat is de, de kracht van God in een mens, zeg maar. Ja, maar ik, het aardige is dat, dat ik, heb, ik heb een aantal vrienden die, die zeer religieus zijn. Um, en, en ik denk, ja, ik, ik, om het even heel beelden te zeggen. Waar ik linksaf ben gegaan, zijn zij rechtsaf gegaan. Of andersom. Waar zij linksop zijn ben ik rechtsaf gegaan. Uh, ik geloof heel sterk in de kracht van de geest. Alleen ik trek niet de conclusie dat er na de dood nog iets is. Na de dood ben ik er in mijn kinderen. Als mijn oudste zoon Milo de kamer binnenwandelt. en ik ben overleden. dan wandel ik voor een stukje de kamer binnen. En als mijn oudste zoon, mijn jongste zoon Jaron. Um, op de judo-mat staat en zijn tegenstander met een ippon neerlegt, dan leg ik hem een klein beetje met ja. een ippon neer. Neemt niet weg dat veel mensen die God geloven, ook daar natuurlijk de kracht uit putten, ook in moeilijke ja. tijden, ook ja. als ze ziek zijn. Ja, nou, dat... En dat, is, dat, dat vind ik geweldig. Ja, dat, de, maar dat, ik denk dat dat ook misschien is dat wel de belangrijkste opdracht van de mens... om ervoor te zorgen dat ze iets hebben waar ze de kracht uit putten. En ik stel iedere keer de vraag, waarom leef jij? En dan komen de verschillende antwoorden. Want daar zijn natuurlijk verschillende antwoorden op mogelijk. Ik leef voor mijn twee zoons, daarom leef ik nog. Maar als je geen kinderen hebt, dan heb je ongetwijfeld een hele andere goede reden. We gaan naar de Alp de ja. 2005, Peter Kapitein, is het jaar dat je kanker kreeg. Toen sportte je heel veel. Het is nooit echt heel veel minder geworden, dat gesport van je. Heel snel werd je al gevraagd als ambassadeur van de wielerwedstrijd... de Alp 6 Ja, het is geen wielerwedstrijd, maar het is een wielerevenement. Oké, Er is geen winnaar. De, de, de, nee, het zijn de, allemaal de, winnaars de, de, natuurlijk. De, in 2006 waren er 66 ja, ja. winnaars. Ja. Ik had het ja. kunnen weten. <laughs> um, maar wat, wat is het precies? Wie doen eraan mee? Ja, wij, wij fietsen tegen kanker, zo, zo, zo, zo omschrijven we het ook wel eens. Uh, uh, wie doen eraan mee? Dat zijn eigenlijk mensen die, uh, die iets met de ziekte hebben. Uh, en dat zijn er in Nederland 16 miljoen. Uh, als, als, je, als je in je omgeving kijkt, heeft iedereen er iets mee. Uh, mensen hebben kanker, hebben het gehad... of krijgen het, één op de drie mensen, ruim 1 op de drie mensen... Je krijgt er in zijn leven zelf direct mee te maken. Maar dat betekent dus ook dat je, als je iemand vraagt van... ken jij iemand met kanker, dan krijg je eigenlijk altijd ja te horen. Zelfs kinderen van zeven, acht zeggen dan ja, mijn opa. Dus wie doen eraan mee? Eigenlijk doet iedereen daaraan mee. Um, daarom, daarom worden we ook ieder jaar groter. We zijn begonnen met 66 oh. renners en vorig jaar zaten we met kleine 3000. En dit jaar zullen we met zo'n kleine 5000 mensen gaan fietsen. En waarom heet het Alp d'U6? Omdat we zes keer de Alp d'U6 fietsen. Ah. Het hoogste punt van Nederland ligt op 1880 meter. En dat ligt op de Alpdues. du -West. Wij noemen dat de Hollandse Berg. Wij hebben als Nederlander veel met de Alp d'U6 vanwege de Tour. De tour. Nou, we gaan even luisteren naar uh, hoe zo'n beklimming uh, klinkt. Een van de deelnemers uh, van vorig jaar uh, beschrijft het als volgt. Ik ben Gerarda Herrewijnen en ik heb afgelopen juni heb ik de alpe gefietst. Ja, dit is heel bijzonder. Uh, dag ervoor was het heel, heel stil en, en dan ochtends vroeg om vijf uur ja, staat iedereen klaar. En dan voel je een spanning van jongens, we gaan ervoor. Iedereen fietst hem op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, op zijn, met zijn eigen reden. Um, je ziet mensen hun eigen strijd leveren of in hun eigen gedachten gaan. Van, ik fiets voor die, ik fiets voor die. Iedere bocht zie je kaarsen staan, die branden voor iemand. En dat is wel heel bijzonder om dat mee te maken. Ja, naast, uh, daarnaast in de bochten uh, de mensen dood, die je aanstaan te ja, ja. moedigen. Uh, uh, die je echt door zo'n doodpunt van vlak voor zo'n bocht heen helpen. Um, en nog niet eens de duwtjes die je krijgt, maar gewoon de, de, de aanmoedigingen. Ja, dat, dat is zo geweldig. De blijdschap van ja, ik heb het gedaan. Uh, waar je echt maandenlang voor getraind hebt en naar uit hebt gekeken. En dan is het gelukt. En voor mij was het dan maar één keer. Maar uh, ja, het was, het was fantastisch om dat mee te maken. Ik kan het iedereen aanraden om te doen. Dat is prachtig symbolisch, natuurlijk, hoe je je gevecht kan voeren tegen kanker. Prachtig. Door letterlijk ja. een berg op te fietsen. Ja, ja die, dat is onze metafoor, de berg. Ja. Ik vind het een prachtig fragment, dit. Daar ja. hoef je bijna niets meer aan toe te voegen nee. over waarom mensen het doen. Nee. Ja. Mooi, het ontroert je. <laughs> ja. Je hebt hem vaak genoeg zelf gefietst. Ja. ja. Ook, ook toen het heel slecht met je ging? Ja, ik heb hem in 2006, 2007, 2009 en 2010 heb ik hem uh, zes keer. 2007 maar dat waren moeilijke jaren sinds 2005 dat je de ja. kanker kreeg of dat ja. het geconstateerd werd. Ja. ja. En je had kracht genoeg? Ja, die, die haal ik dan wel weer ergens anders vandaan. Als het niet uit mijn lijf is, dan haal ik het wel uit mijn kop. Dan, uh, maar in 2006 reed ik letterlijk uh, met een lijf vol kanker zes keer ja. de Alpduus de op. Drie weken later begonnen mijn volgende chemokuren. 2007 heb ik in juni niet mee kunnen doen... omdat ik toen een dubbele longontsteking had. Toen heb ik het goed gemaakt in september. 2008 heb ik hem niet zes keer gefietst. Want toen had ik... Dat was een paar weken, twee weken na een zeer hoge dosis uh, chemo's. Uh, en zes dagen voor mijn uh, eerste stamceltransplantatie. Dus toen heb ik hem één keer gefietst. En in 2009 heb ik hem uh, als het ware herboren... Weer uh, zes keer gefietst en vorig jaar in 2010 vijf keer gefietst... en de zesde keer hardgelopen. En jullie uh, halen geld ermee op? Ja. En dat is niet ja. zo'n klein beetje ook volgens mij, hè? Nee, dat zijn grote hoeveelheden geld geworden... die we mooi kunnen gebruiken voor, uh, voor wetenschappelijk onderzoek... en implementatie daarvan. Miljoenen, las ik. Ja, we zijn begonnen in 2006 met 350.000 euro. En vorig jaar, in 2010, uh, stonden tellers stil op ruim 12 miljoen. Hm. Straks meer. Het is 14 minuten voor acht geworden in Dit is Zondag. En dat betekent tijd voor onze Dichter bij de Zondag. Vandaag is dat Menno van der Beek. En hij heeft zich ook laten inspireren door de Alp d'U6. Dichter bij de Zondag. Ik hoorde dat uh, Peter Kapitein de berg op fietst voor het goede doel. Dat vond ik een hele mooie gedachte. En, maar toen dacht ik... De Albuès op, dat is een heel end. Maar als je boven bent, dan mag je weer naar beneden. En dat moet makkelijker zijn. En daar gaat dit gedicht ook over. De berg op fietsen, s'nachts en in de regen. Met roestig materiaal, de koude wind, pal tegen. Krakende lagers, zachte banden, rugzak om. Die je in schouders snijdt. En als je boven komt, pijn in je longen. Veel te weinig adem. Om geld voor onderzoek, dus niet voor niks gedaan. Spreken we af, de terugweg die vanzelf gaat... als het volstaat de trappers los te laten, is voor de doden. En dan is het gratis. Voor iedereen voor wie de wetenschap te laat is. Rust nu maar uit. Kom naar beneden rijden voor hen die zelf op onderzoek gegaan zijn. Menno van een Beek met zijn gedicht. Het is later op de dag. Terug te lezen op eo.nl slash dit is de zondag. Peter Kapitein, mooi gedicht. Ja, prachtig, ja, ja. ja. ja. Um, we gaan even naar muziek en uh, daarna praten we nog even verder. Muziek Muziek Muziek storm. I look up On my knees and out of luck I look up Night has always pushed up day You must know life to see decay But I won't rot I won't rot on this mind and on this heart I won't rot. And I took you by the hand and we stood tall and remembered our own land. What we With no more tears and love will not break your heart But dismiss your fears, get over your hill and see What you find there with grace in your heart and flowers in your hair. I guess I'll just go home Oh God knows where Because death is just so full And mine's so small Well I'm scared of what's behind And what's before But there will come a time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 Mumford and Sons, After the Storm. Vanochtend uh, in Dit is Zondag... Peter Kapitein, schrijver van het vrijdag verschenen boek... Ik heb kanker en ik leef een goed, gelukkig en gezond leven. Um, het klinkt bijna, Peter, of je die kanker hebt omarmd. Dat je, het, dat je er bijna blij mee was. Nou, blij niet, maar ik heb het wel een, een, een plek in mijn leven gegeven. Um... Zo positief. Ja, nou kijk, het, is, het zit wel in mijn karakter om uit iedere situatie iets moois te maken. Um, maar, dus, we zo zeggen, het is niet zo dat je blij nee. kan worden. Mag daarvan, ik ook niet zeggen. Maar, nou, iedereen mag alles nee, zeggen. Maar, nee, je, ja. maar, maar het, is, het, het belangrijkste is dat je het een plek geeft in het leven wat je hebt. Uh, ook als dat kort is, ook als dat langer is, ook als je er... Heel erg oud mee gaat worden. En, en als je dat op een goede manier doet. dan is denk ik beter om te spreken. dat het je leven verrijkt. Maar toch, toch is voor veel kankerpatiënten. op een gegeven moment opgeven de enige optie? Ja, als het leven op is. dat zei ik net ook al. dan geef je niet op. En op een bepaald moment zie je dat het zo ongelooflijk. tekeer is gegaan in je lichaam. Uh, van, of in het lichaam van, van een stervende patiënt. Uh, dan spreek je niet meer over opgeven, dan is het leven gewoon op. Je hebt een missie, uh, we hebben het gehad over de de West. je bent er ambassadeur van, uh, maar je zit ook in een organisatie... onlangs hadden jullie een congres, Understanding Live in Amsterdam... half januari, 80 ja. ja. mensen kwamen daar naartoe, uh, doktoren, wetenschappers... je hebt een doel, uh, op dit moment sterven wereldwijd 22.000 mensen aan kanker... Per dag? Ja, ik, precies per dag, ja, ja. ja om daarbij. Ja, Ongelooflijk gewoon, aantal. En dat wil je ja. terugbrengen naar nul. Dat is je doel? Ja. Ja, ja, ik denk dat we in ieder geval voor moeten zorgen... dat je er niet meer aan hoeft te sterven. Nee. Wat zeggen um, de artsen daarvan? die wetenschappers... die op dat congres waren in Amsterdam, als je zo'n boodschap hebt? Nou, onze doelstelling is, laat ik dat heel helder zeggen... Onze is om kanker van een dodelijke naar een chronische ziekte te brengen. Dus om erachter te komen hoe kanker ontstaat... Wat de oorzaak daarvan is, een aantal dingen weten we, maar een aantal dingen weten we ook niet. En wat we eraan moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen met kanker kunnen leven. Get cancer in control, zoals ze in het Engels dan zeggen. Dat is eigenlijk de doelstelling. En, en dan vervolgens moeten we aan de slag om ervoor te zorgen dat er ook inderdaad uh, zoveel mogelijk mensen dat ook kunnen gaan doen. Geen dodelijke ziekte, maar een chronische Precies, ziekte. Wanneer ja. gaat dat punt bereikt worden? Heb je een jaartal ja, voor Nou, we, we, we, Kijk, wij houden altijd van hele concrete data. Dus wij hebben gezegd, het congres, dat was uh, 12, 13, 14 januari. Dat was woensdag, donderdag, vrijdag. We hebben zaterdag, zondag een beetje rust genomen. Dus maandag 17 januari is onze teller gaan lopen. Nou, dat is een prachtig symbool. Dus dat betekent 17 januari 2021. Dan moeten we de kennis hebben uh, hoe we behandelingen kunnen geven. Zodat mensen kanker als chronische ziekte. Ja, is dat reëel? Tien jaar is, is Kijk, op de vraag, op de vraag of het reëel is... antwoord ik altijd van uh, nee, natuurlijk niet. Maar zou je het leuk vinden? Ja. En, en, en ik denk dat dat, dat dat de belangrijkste drive moet zijn. Van, zou je het leuk vinden? Zou je het goed vinden? En dan is... het belangrijkste wat je moet doen... gewoon morgenochtend... de eerste stap zetten om dat doel te gaan bereiken. En je helemaal het habibabbie te werken... om ervoor te zorgen dat je dat doel ook gaat bereiken. Maar ja, die wetenschappers, hè, hebben jullie al wat, wat concreets bereikt dan? Of Wat staat er in de stijgers? De wetenschappers die wij hebben gesproken... die zeggen allemaal van jullie doel is haalbaar. Jullie uh, willen dat in tien jaar doen. Nou, er is ongelooflijk veel bekend... We implementeren nog lang niet alle kennis die we hebben. Dus daarmee kunnen we al een belangrijke stap zetten. En we hebben natuurlijk ook nog meer kennis nodig. Hm. Nou, en uh, de, uh, natuurlijk, kijk, de wetenschapper bestaat niet. Uh, hooguit in Ezamstraat met professor <gacht> Dr. Fetse als van Maar verder heb je een ongelooflijke hoeveelheid verschillende manieren om naar dit onderwerp te kijken. Maar wij komen echt hele goede topwetenschappers tegen die zeggen, het kan in tien jaar. En waarom moeten jullie dat organiseren met Understanding Life? En waarom die artsen zelf niet? Ook, ook daarvoor is het antwoord natuurlijk dood eenvoudig, weet je, het, Iemand moet het doen en wij hebben deze ambitie opgepakt... en dan gaan we het gewoon doen. En het, het, het is niet zo interessant om, om te vragen wie uh, het zou moeten. Het is veel belangrijker dat het gebeurt. En wij hebben de drive in onze organisatie en we gaan gewoon aan de slag... Ik heb het gastenboek alweer tevoorschijn gepakt, zoals u hoort. Uh, dit is de zondag van 6 februari 2011. Peter Kapitein, je hebt een pagina volgeschreven. Want we vragen altijd aan de mensen... hoe ziet nou jouw ideale zondag eruit? Mijn ideale zondag start met een stevig ontbijt. Ik stap in de auto en rijd naar de kop van Noord-Holland... het voormalig eiland Wieringen. Ik ga fietsen met Fred. De Fred. Altijd al gedaan. 70 tot 100 kilometer, daarna koffie, ontbijtkoek en een sterk verhaal. In de middag bezoek ik de wedstrijden van mijn zoon Milo, Turne of Jaron, judo. Als diner gaan we naar onze favoriete pizzeria in onze wijk. Ik woon in amsterdam Osdorp. Met mijn vrouw Marjolein en mijn twee zoons praten we heerlijk over van alles. En in de avond kijk ik of naar een goede film of ik lees een schitterend boek. En op de achtergrond is een prachtige opera te horen of schitterende pianomuziek. Het is goed zo, en dan gaan we slapen. Peter Kapitein. Het is goed zo. Peter Kapitein, de man die uh, lymfeklierkanker overwon. Uh, een boek schreef over zijn strijd met de opmerkelijke titel... Ik heb kanker en ik leef een goed, gelukkig en gezond leven. Een boek dat vrijdag uitkwam en inmiddels in de boekhandels uh, ligt. Ja, zeker. Waar te koop is. Ja. Peter, dank je wel voor je komst. en uh, Ik wens je ontzettend veel sterkte en succes in alles wat je doet. En dat je die streefdatum uh, mag halen. 2047 was het? 2 juni 2047, ja, 87. Straks na 8 uur, Vroege Vogels. Menno Benveld, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jeroen. Ja, bijzonder gesprek zeg met meneer kapitein daar. Wij gaan naar de natuur luisteren de komende twee uur. Met als hoogtepunt 10 jaar jubileum van de Veno-lijn. De vaste luisteraars kennen ze wel de natuurberichten in Vroege Vogels. En we hebben hier een heel stel vaste bellers. beddersvraten. Wie die boorden ze al binnen en in het Essink, dat wordt smullen. De twee uur. We gaan luisteren, vroege vogels, zometeen hier op Radio 1. Als u dit gesprek van vanochtend wilt terugluisteren van Dit is de Zondag... ga daarvoor naar de website eo.nl slash zondag. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat.